Middernacht, het begin van woensdag 1 mei. Met het slot van het Koningsbal is in Amsterdam een eind gekomen aan de abdicatiefestiviteiten. De stad stroomt nu leeg. Zo'n 25.000 mensen waren bij het slotfeest op het Museumplein. André Rieu speelde verschillende nummers, waaronder Don't Cry For Me Argentina voor koningin Maxima... en samen met André van Duin een ode aan koning Willem-Alexander. Acteur Martijn Fischer zong de André Hazes klassieker Zijn Geloofd in Mij... Het merendeel van de bezoekers aan Amsterdam heeft de stad inmiddels verlaten. Problemen zijn ervoor zover bekend niet. De treinen rijden over het algemeen ook goed op tijd. Rond deze tijd beginnen zo'n 100 werknemers van de Amsterdamse stadsreiniging... met het schoonmaken van de stad en ze beginnen bij station Amsterdam Centraal. De Amsterdamse politie is tevreden over het verloop van de dag... die ze omschrijft als zeer geslaagd. Zo'n 700.000 mensen hebben de feestelijkheden in de hoofdstad bijgewoond... net zoveel als vorig jaar. Ook in Eindhoven is Koninginnedag bijzonder goed verlopen, vindt de gemeente. Ongeveer 175.000 mensen vierden feest in de stad, die elk jaar op Amsterdam na de drugsbezochte stad op 30 april is. De gemeente spreekt van een fantastische Koninginnedag. Op een paar agressieve dronkenlappen na waren er geen probleem gevallen. De Amerikaanse president Obama heeft koning Willem-Alexander en koningin Maxima gefeliciteerd. Obama herinnerde aan hun bezoek aan het Witte Huis in september 2009 toen 400 jaar stichting van Manhattan werd gevierd. Nederland is volgens Obama een gewaardeerde vriend van de Verenigde Staten en hij ziet er naar uit om die nauwe samenwerking de komende jaren voor te zetten. Borussia Dortmund heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Duitsers verloren vanavond de uitwedstrijd tegen Real Madrid met 2-0. Maar vorige week werd het in Dortmund 4-1 voor Borussia. Morgen speelt Barcelona tegen Bayern München voor de tweede finale plaats. Barcelona moet een 4-0 achterstand goedmaken. En dan het weer. Vannacht droog en fris. Aan de grond op veel plaatsen ligt de vorst. Morgen flinke periode met zon. In de avond in Limburg mogelijk een bui. En het wordt morgen 13 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Vandaag mag Ich mache Platz für eine neue Generation, gebe das Amt an meinen Sohn Willem Alexander ab, der die Verantwortung für diese schöne Aufgabe übernehmen will. Seit den frühen Morgenstunden hatten Zehntausende vor dem Amsterdamer Königspalast gewartet, um diese besonderen Minuten zu erleben. Für die sonst immer kontrollierte Beatrix war es der emotionalste Moment, als sie noch einmal vor ihr Volk tritt. Von Heute afstands, hast u abgedankt. Afstandsdagen, 33 afstandsdagen. bewegende jaren. 33 en we zijn die daarvoor zutiefst dankbaar. Jaren, waar wij voor u intens, intens dankbaar zijn. Goedenacht. En van harte welkom in Casa Luna. Ja, Nederland heeft een nieuwe koning. En dat hebben we gevierd. Uitbundig, mag ik wel zeggen. En ook in Duitsland zijn de gebeurtenissen van vandaag nauwgezet gevolgd. De Duitse televisiezender ARD was met 100 mensen uitgerukt... en zond de hele dag uit... waarbij Koningshuisdeskundige René van Ditshuizen... het deskundige commentaar leverde. En die laatste vertelde eerder vanavond op Radio 1... dat ze wel enige jaloezie bespeurde bij de Duitsers... als het gaat om ons Koningshuis. Mijn gast vannacht is Merlijn Schoneboom. Hij is al uh, jarenlang correspondent in Duitsland. Hij schrijft onder meer voor de Volkskrant. En binnenkort verschijnt van zijn hand ook het boek... Waarom we ineens van de Duitsers houden. Want volgens hem wordt de liefde tussen Duitsland en Nederland... steeds meer wederkerig. Merlijn, goeienacht. Fijn dat je er bent. Je bent net aangekomen uit Berlijn. Uh, heb je daar nog iets mee kunnen krijgen van de gebeurtenissen in Amsterdam? Inderdaad, via de ARD. Die begon al vanaf 9 uur s ochtends met een... Uh... Met een enorm. Uh, met een enorme operatie, precies wat je net zei. En dat merkte je ook gelijk. Die, die, die stonden daar klaar en die wilden dat allemaal. Uh, voor. waarschijnlijk behoorlijk wat mensen laten zien. En, en, en ook via de websites, de Duitse websites, heb ik het ook wel gevolgd. Um, het viel me wel op dat ze heel erg. Um, allemaal vertelden. wat je van tevoren had kunnen verwachten dat ze vertelden. Ze, ze, ze, ze hebben het beeld van het Koningshuis van ons wat ze heel graag eh, ook daarin terugzien. En wat voor beeld is dat dan? Um, ze, kijk, er zit, iets, er zit iets dubbels in. Ze willen zelf absoluut geen hier terug. Dat, dat, dat is heel duidelijk, dat zegt ook iedereen. Maar er is wel duidelijk een soort de zee zoekt. Dat, dat merk je daar in continuïteit, naar tradities. Ze vinden ze prachtig. Dat kan je natuurlijk overal zoeken. Maar het Nederlandse koningshuis heeft ook nog een Duitse element. En dat, dat weten ze ook allemaal wel. Dat, dat is, er zit ook wel het, het, het, het aspect in. Ze zijn een stukje van ons. Maar wij hebben het zelf niet meer. Um, dus dus, dus dat, dat is natuurlijk één ding. Het zoeken naar continuïteit en dat, dat vinden in, in zo'n koningshuis... dat hebben wij wel, dat hebben zij niet. Dat, dat zit er, denk ik, eh, onder. Aan de andere kant vinden ze natuurlijk gewoon heel leuk om uh, uh, de, de glitter en de glamour. Het sprookje. Uh, de, het sprookje. Uh, de gebroeders Schrimm wordt wel eens gezegd. Wij hadden vroeger ook de prins en de Gaven, nu niet meer. Daar zie je het nog, Engeland, uh, uh, Nederland. Dus Nederland, Engeland, uh, Denemarken wordt veel gevolgd maar als het in Nederland gebeurt dan lijkt het net nog een soort ja, dan lijkt het opeens nog iets persoonlijker te worden. En dat, dat, dat heeft dan ook met de Duitse wortels dat absoluut Koninkhuis absoluut met de Duitse wortels maar, en en dan nog dat ander, het andere aspect dat die Nederlanders altijd een grappig volkje zijn, hè? En dat merkt je nu ook weer. Dat is dat staat de ARD staat daar op die op die pittoreske hoekjes in Amsterdam. Het is allemaal prachtig, schoon en en leuk. En je ziet precies de, de dingen die, die, die de Hollanders of de Nederlanders... Uh, voor de Duitsers al die jaren zijn geweest. En alsof er nooit iets veranderd is. En wat zijn we dan voor die Duitsers? Uh, onbezorgde, vrolijke mensen. En dat zijn we natuurlijk uh, niet altijd. Hè? Nee, de, misschien de, vandaag wel even. Misschien vandaag wel even. Maar over het ja, algemeen ja, precies, uh, precies. zijn er wat nou, meer problemen... die bezig bezighouden exact. dan dat we onbezorgd kunnen zijn. Ja, exact. En wat het was vandaag wel zijn... Merkte je ook bij al die uitzendingen en al die, al die, al die, al die uh, artikelen? Merkte je heel sterk dat dat beeld werd, werd voortgezet? Dat, dat viel me dan sterk op bij websites zoals der Spiegel, hè, Van der Spiegel, wat een van de belangrijkste media is. Um, die zijn altijd enorm kritisch op alles, echt op alles. Je hoeft maar iets, er is nooit iets leuk. Hè? De wereld gaat altijd onder, er is dus altijd lijden. Um, vooral als het om mezelf gaat. En dan komt de Nederlandse koning. En Leuk. Alleen maar leuk. Het is alleen maar leuk. Nou, nou, is het natuurlijk ook zo dat toen ik hier vandaag aankwam... Eh, moest ik ook toegeven, eh, de, de sfeer is, er was niet een dissonant, eh, nauwelijks. Dus dat viel ook heel erg op. Natuurlijk is dat zo. Maar het past ook wel heel, heel sterk bij, bij dat beeld van de Duitsers. Ja, en ze gaan op een dag als vandaag niet op zoek naar de context... waarbinnen die feestelijkheden plaatsvinden... Uh, naar de sfeer in het land uh, uh, waar het feest gevierd wordt. Ze willen het mooie plaatje laten zien. Ja, dat viel, viel me het wel op, ja, plaatje. dat viel me dus een beetje tegen. Ik had, ik, had, ik had gehoopt toch dat ze dat als aanleiding zouden nemen... om eens te kijken, wat, wat, wat is dat land, wat gebeurt daar... Um... Waarom uh, zijn evenementen als het Rijksmuseum en dat en de Nieuwe Koning zo opeens zo enorm aanwezig uh, in Nederland? Wat volgens mij uh, met elkaar te maken heeft. het, is het zoeken naar uh, wat, hebben, wat heeft Nederland nog? Ja, het zoeken naar verbinding. Dus verbinding? Ook. Nou, absoluut. Ik bedoel, dat, dat, dat, dat zie je ook bij alle straatinterviews en alle, alle, alle enquêtes of peilingen. Dat dat heel sterk een, een, een, een rol speelt. Dat dat, dat het Koningshuis, dat tocht, dat lukt niet. Het Voetbal lukt ook niet. Uh, tolerantie is ook niet meer wat het geweest is. Nou, Maar we hebben de, het Koningshuis nog. Dat gevoel had ik verwacht dat dat misschien ook in de, in de journalistiek... Uh, uh producties van in, in Duitsland nog een rol zou spelen. Maar ze speelt het niet. Nee, zelfs niet bij uh, Der Spiegel. We praten straks uh, verder, maar eerst nog even iets anders. Want op maandag 6 mei praten we in Casa Luna... met de winnaar van de Libris Literatuurprijs. Christian Wijts is een van de genomineerden. En als hij wint, krijgt hij 50.000 euro. Christian Wijts is genomineerd met zijn boek Euphorie. Dit boek moest geschreven worden omdat ik altijd iets wilde doen met mijn ervaringen van het stedelijk gymnasium waar ik zat toen ik in jaren 15, 16 was. En tegelijkertijd was de Golfoorlog bezig, maar pas... Toen er een tweede verhaallijn bij kwam, namelijk die, die hoofdpersoon in het heden... die blijkt een architect te zijn, ook een beroep waar ik vaak iets over heb willen schrijven... toen bleken die twee heel mooi samen te kunnen komen op de een of andere manier. Want ik dacht, die architect, dat is iemand die houdt van de klassieke bouwkunst. En waar heeft hij dat opgedaan? Nou, op dat gymnasium, toen ze naar Rome romereis gingen. En die romereis wilde ik ook altijd over schrijven. Dus ik had zo een aantal elementen kwamen opeens samen. Als ik de Libris-prijs zou winnen... zou ik niet onmiddellijk weten wat ik met dat geld ga doen. Want ik heb eigenlijk alles al. Dat klinkt een beetje saai. Maar ik, ik, ik ben ook niet iemand die heel graag een nieuwe auto wil hebben of zo. Dat interesseert me helemaal niks. En, en materiële spullen ook niet. Dus het gaat toch zitten in het hebben van extra tijd om te schrijven... om aan een volgend boek weer wat ontspannender te kunnen werken... zonder al te veel klussen en dingetjes ernaast... Auteur Christian Weidt. straks aan het einde van dit tweede uur van Casa Luna... leest hij een stukje voor het genomineerde boek, Euforie... En op onze Facebookpagina is een gefilmd portret van hem te zien. Gaat ik weer verder met mijn gast van vandaag, Merlijn Schoneboom, al jarenlang correspondent in Duitsland. Nu eventjes in Nederland ook om te komen praten over zijn nieuwe boek... waarom we ineens van de Duitsers houden. Maar we staan nog even stil bij de gebeurtenissen vandaag in, in Amsterdam... de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Je zei de Duitsers hebben uh, enorm veel belangstelling daarvoor... maar willen wel het sprookje laten zien, het mooie uh, Nederland willen ze laten zien... zoals zij ons land graag zien in Duitsland zelf is ook meegevierd. Er zijn uh, behoorlijk wat plaatsen met banden met de oranjes... waar gewoon Koningin de dag wordt gevierd. Oh ja, dat, uh, dat weet je meer dan ik. Waar dan? In Dielenburg bijvoorbeeld. Okay. Uh, daar is een vrijmarkt georganiseerd. En, uh, waren, Zowat... dat Nederland... waren dat Nederlanders of waren dat Duitsers? Nee, Duitsers. Nou, Oké, okay, okay, nou zie je wel. Ja, ja. En uh, onze correspondent, althans de correspondent van het NOS-journaal... Wouter Meijer, die was ja. uh, een paar dagen geleden... in nog zo'n oranje stadje in Oranienburg. <middels> Oranienburg viert elk jaar een Oranjefeest. om te herinneren aan de Nederlandse wortels van de stad. Maar dit jaar is er natuurlijk iets bijzonders met Oranje. Dat die koningin. een optritt. en die belast hier praktisch. hier en zo. Dat vind ik eigenlijk ook richtig niet, dat frisch het bloed komt. Oranienburg dankt zijn naam aan Louise Henriette van Oranje. dochter van stadhouder Frederik Hendrik, getrouwd met de keurvorst van Brandenburg. Er kwamen in die tijd veel Hollanders om te helpen met de landbouw en het droogleggen van de moerassen. Sindsdien houden ze hier van Oranje. We hadden ze ook schon maar eingeladen hierher. Nu zijn we gespannen of ze weer komt, wenn das junge paar jetzt troonvolger is. Nou, ze hopen dus op een bezoek van het uh, jonge Paar daar in Oranienburg. Mm. In Berlijn heb je Oranjefeesten niet uh, weten te bespeuren vandaag? Oh, dat was natuurlijk... Op de, de, de, de, de ambassade is elk jaar dat het grote Oranjefeest. Er komen ook veel Duitsers, uh, het, absoluut. En je hebt natuurlijk Potsdam, waar een hele Hollandse wijk is... waar volgens mij ook veel uh, gedaan wordt aan, aan dit soort dingen. Ik bedoel, daar wordt zelfs Sinterklaas gevierd elk jaar. Dus uh, daar zal uh, absoluut ook uh, dat Oranjefeest uh, ge, gevierd zijn. Dan heb je natuurlijk nog Oranienbaum, niet Oranienburg... Oren Baum, waar ook een, een, een, een belangrijk uh, tak van de Oranje-familie vandaan komt. Uh, waar ook Beatrix onlangs nog een tentoonstelling van ja, Nederlandse kunst maar. heeft geopend. Daar, zal, daar zullen ze vast ook heel bewust hiermee bezig zijn. Tuurlijk, die banden zijn er. Die banden zijn, zijn ook heel duidelijk. Um, uh, alleen in, of in, in Berlijn zijn ze nu met heel andere dingen bezig. De, van, uh, de, de, de, de, morgen is het 1 mei. Uh, mensen zetten hun auto's snel ergens anders neer... met ze anders in de fik worden gestoken. Dat ja, is een heel, mei dat de in Berlijn, dat, dat zijn uh, <laughs> dagen die doen herinneren... aan de kroning van 33 ja. jaar geleden. Oh. Hè? De inhuldiging van 33 jaar geleden. Precies, geen real... woning, geen kroning. Exact, ik moet er zo sterk aan denken. Dat was precies het gevoel wat, wat toen ik inderdaad vandaag in die ARD zat, zat te kijken... dacht ik inderdaad, als, het mor als ik morgen naar het terugkom in Berlijn terug, dan, dan, dan voel je die laatste restjes... van zo'n dag die eerder lijkt op dat wat Nederland... of wat Amsterdam 33 jaar geleden heeft meegemaakt, dan nu. Dus het is een soort reizende tijd, krijg je dan eigenlijk. Omdat het gevoel wat in Berlijn nu al heel sterk wordt, wordt uitgeleefd... wordt overdreven ook, dat, dat idee van die alternativiteit... dat idee van het dissidentschap, we zijn ergens tegen... dat, dat wordt in Berlijn um, uh, de, door... Door grote groepen wordt dat, wordt, dat, uh, wordt, dat, wordt dat zo gevoeld. Maar sommigen leven dat ook helemaal uit op zo'n dag. Maar dat is Nederland natuurlijk helemaal weg. Wij kennen Dat, dat linksactivisme kennen wij natuurlijk helemaal niet meer. Nee. Zoals je op de da dag vandaag ook heel duidelijk merkt. Dat er daar is niet dat, uh, dat verzet tegen zo'n uh, uh, machtsymbool... Uh, om het maar zo te noemen. Het Koningshuis. En dat, dat, dat verschil is natuurlijk um, um, hemelsbreed met Berlijn. Berlijn nee. is een stad waar... Men dat graag laat zien. Ja, uh, en dat uh, gaat ook morgen weer gebeuren. Dat is een soort tuurlijk. traditie, inmiddels, die eigenlijk ja. hoort bij die, bij die 1 mei. Uh, ook een voorspelbare traditie. Want uh -huh. je zegt mensen ze zitten nu alvast hun auto vast mee ja. weg. Want ze ja. weten dat het misgaat. Ja. Het is dus geen escalatie. Het hoort eigenlijk gewoon ja. mis te gaan morgen op de dag ja, van de, ja, de arbeid. ze zorgen ervoor dat het niet meer zo misgaat. Kijk, het, het begon in de jaren tachtig. Um, uh, de laatste paar jaar is het nog een paar keer uitgebarsten. Ze hebben er alles aan dat het niet in het centrum, uh, of althans Kreuzberg... dat het niet meer zo wordt zoals het um, vroeger was. Daardoor hebben ze nu ook gewoon een volksfeest daar. Ik bedoel, Als je nu naar Kreuzberg gaat, uh, plaats, waar ik zelf woon toevallig... daar is het begonnen in de jaren 80. Heb je de auto ook al weggezet? Uh, nou ja, <lacht> wij, wij, wij, wij gokken op een ander uh, uh, uh, fenomeen met onze auto omdat in Kreuzberg wonen ook veel, veel. We hebben een BMW. Ik heb vorig jaar een BMW gekocht, Express. Ik dacht, He? ik ben correspondent in, in Duitsland. Ik moet ook een echte Duitse auto hebben. En in Kroidsberg wonen veel. Nou, laat ik zeggen, uh, Turkse migranten bijvoorbeeld. Die hebben ook graag een, een, een BMW. En als uh, linkse radicalen door Kroidsberg uh, lopen, kunnen ze niet zomaar elke BMW in de fik steken. Hè? Omdat als ze namelijk eentje van. Een Turkse migrant in de fik steken zijn ze racist. En dat kan natuurlijk niet. Dus dat zijn, begrijp je, dat zijn dus de kleine fijnheden... waar, waar ook iemand die auto's in de fiksteken mee, mee te maken heeft. Dus jij denkt, je zegt, dus wij, wij zetten gewoon onze auto dat we daar neer en dat, dat, dat, die overleeft dat. Ja, dus, morgenavond om deze. tijd dus, dus, geef je dus, het antwoord wat dat betreft. <laughs> maar hoe komt het dat dat linksactivisme in, in Berlijn uh, nog steeds zo, zo uh, alom aanwezig is? Dat je eigenlijk nu al kunt uittekenen dat het morgen misgaat. Het hoort het ja, misgaat, hè, wij, misgaat wij, wacht even. Er zijn 7000 uh, politieagenten, politieagenten die zorgen ervoor dat die optocht van, van, van links... die dus uh, in, de, in de rand van de stad uh, begint, uh, dat die uh, uh, niet naar het centrum komt. Dat is het doel, dat willen ze niet. Ze willen niet dat die naar het centrum komt. Um, dus op die manier proberen ze te vermijden dat het gaat uitbarsten. Uh, links komt daar, omdat er in de, uh, aan, de, aan de rand van het centrum... een uh, neonazistische uh, demonstratie is. En dat is, de, dat is uh, de, de twee groepen die tegenover elkaar komen te staan. En dat is altijd het geval op die eerste dag? mei? Dat is de laatste jaren, sinds neonazi-bewegingen neo uh, terug zijn op het podium. Uh -huh. yeah. uh, die, uh, kijk, het komische is, ze demonstreren allemaal uh, tegen hetzelfde. Ze dus, zijn uh, tegen globalisering, tegen de euro... Um, links heeft dan daarbij tegen uh, huurverhogingen... en tegen verdringing uit de stad, dat heeft uh, de, de, de extreem rechts niet. Maar die twee groepen staan, dat is waar de, het potentieel zit van het geweld... Mm -hmm. Kreuzberg zelf, daar hebben ze de laatste jaren echt voor gezorgd dat dat daar niet meer uh, plaatsvindt. Dat, dat, dat, dat, dat, dat was natuurlijk de jaren 80. Daar is dat, dat zijn die enorme uh, rellen. Uh, in 87 begon dat. Want waarom ontstond dat e eerder tijdens ja, 87? God, dat, dat, dat was natuurlijk... Er <laughs> komt heel veel samen. Uh, dat, was, uh, dat is natuurlijk de, de, de, wat we in Nederland ook hadden. De, de woningnood. Krakersbeweging. Uh, Um, uh, uh, het heeft ook te maken dat die buurt op dat moment een extreem alternatieve uh, opeenhoping van alternatieve uh, scene was. En nu is dat, is dat gek genoeg: is er weer een soort conflict uh, in de stad gaande, omdat de stad opnieuw problemen krijgt met de uh, kloof tussen arm en rijk. Dat zie je nu heel sterk gebeuren in de stad. En, en hoe komt dat? Dat komt omdat dat A in heel Duitsland gaande is. Duitsland is een land waar heel groot uh, economisch succes op dit moment plaatsvindt. Maar dat um, is absoluut niet voor iedereen. Sterker nog, er is een hele grote groep die voor heel weinig geld werkt. Wat je in Nederland eigenlijk niet kent. Wij hebben een minimumloon, Duitsland heeft dat niet. Um, dat fenomeen gaat zich absoluut. Uh, de, ook op een gegeven moment aftekenen in, in dit soort bewegingen. Dat speelt dat namelijk een rol in, in hun motivatie. Ten tweede is het Berlijn zelf. Waar de, de stad verandert zo snel... Um, dat het centrum, wat voor uh, 15 jaar geleden... was dat nog voor, heel, voor, eigenlijk voor iedereen die dat wilde betaalbaar. Je kon daar met je, met je 200 euro uh, huur kon je prima uh, een woning uh, krijgen. Nu is dat uh, vertienvoudigd. Nou goed, verachtvoudig. Een stuk duurder geworden. Dus, een, een heel stuk duurder ja. geworden. Um, en dat fenomeen is nu gaande. Dat, dat wordt gentrificering genoemd. Centrificatie. Dat is voor ons een soort uh, droog sociologisch begrip. Maar dat is daar. Dat is vuur. Daar dat, dat winnen ze zich enorm over op. En dat is ook een heel eh, typisch en ook... Eh, ja, uh, soms ook tragisch probleem. Mensen worden op dit moment hun huis uitgezet... omdat het daar niet meer te betalen is. En dat is heel snel gegaan. Dus de laatste drie jaar is dat gebeurd. En dat is ook weer core op de molen van die exact. linkse beweging. Dat, dat zijn die twee elementen... Uh, waardoor je zou, zou kunnen zeggen... Uh, de, de, de linkse beweging heeft weer nieuw, um, nieuwe stof... Mm -hmm. Maar toch gaan ze ervan uit dat die dat, die, dat conflict dat in de jaren 80 gespeeld, dat op die manier dat, dat niet meer terugkomt. En waarom maar, gaan maar je, ze het? Maar je kan er van niet hard op zeggen. Nou, omdat ze dus al voor alles hebben gedaan. Zoals zo, zo die twee dingen. Ze hebben dus in het centrum nu een, een, een groot feest, volksfeest. Waar ook jongeren komen, waar bands zijn. En dan hopen ze dat daarmee de wind uit de zeilen wordt genomen. Dat mensen niet uit verveling mee gaan doen. Dat is en die een... 7000 politieagenten zijn op de been. En de tweede, is tweede is die 7000 politieagenten die aan de randen staan. Die zorgen gewoon, deze, die revolutionaire mars van links... komt niet naar Kreuzberg. Nou, Dat zijn een aantal maatregelen. Maar dat, dat, dat, dat laat niet uh, verlet dat er op dit moment een, een grote verandering in Berlijn gaande is... die voor conflicten zorgt. Dat ja, ja, is heel ja. duidelijk. Als het niet op 1 mei is, dan ja, exact, uh, wel op een ander exact. moment. Exact. Er waren voor, drie, weken, drie, drie weken geleden... was er bij ons uh, om de hoek werd dus nog een uitzetting van een Turkse familie. Dan staan er een paar duizend mensen staan er op straat. Uh, om te demonstreren. Dat is een heel... Dat is een heel um, uh, maar is Berlijn eigenlijk heel langzaam weer een Kruidvat antwoorden... wat dat betreft? Nou, Vergelijkbaar ik, met de situatie in Grootswijk nee, in de jaren 80. Nee, nee dat denk ik Ze passen nee. wel allerlei dingen nee, nee, nee, toe ja, om het tegen te gaan. Maar ja, dat is niet nee. Nee. nee, ik denk het niet omdat... Ik, omdat um, het centrum, daar komen mensen die uit Beieren komen. Er komen mensen die uit Stuttgart komen. Mensen die uit Holland komen. Mensen die, zoals jij. Zoals ik. Mensen die de, de, de, daarvoor willen betalen. Omdat ze het een fijne stad vinden, ontspannen. Um, en die zorgen ook voor een heel andere sfeer. Die, die, die bepalen nu veel meer hoe het, uh, hoe, het, uh, hoe het er in het normale dagelijks leven aan toe gaat. En, en, en het, dat is dus een andere atmosfeer dan uh, grote groepen die, altijd, uh, die, die daar altijd zijn... en die dat gevoel van, uh, van conflict in zich dragen, die gaan meer naar de randen toe. Dat ja. merk je morgen ook. Ja. En hoe wordt 1 mei überhaupt in Duitsland gevierd? Kijk, bij ons is het al helemaal geen vrije dag. en Iedereen moet bijkomen van Koninginnedag, traditioneel gezien. Hè. dus mm. Een dag die eigenlijk nauwelijks gevierd wordt in Nederland. Nee. Een paar partijbijeenkomsten van de SP en de Partij van de Arbeid Namelijk Maar het is niet echt een gegeven wat hij heel erg leeft. Hoe is dat in de rest van Duitsland? Ja, dat is, dat is vrije God, dag is het uh, sowieso? Ik weet, daar moet ik eerlijk zeggen, niet heel veel van. Het, kijk, dat, uh, natuurlijk de, de vakbond die heeft... Uh, Volgens mij, ja, morgen heeft hij een grote, grote uh, de demonstratie uh, de, de, de staan ze ergens in Dat dacht ik. Um, en dan nog een andere vakbond doet dat ook. Dus twee grote vakbonden doen dat natuurlijk. Maar dat arbeidersgevoel, wat, hè, wat Duitsland vroeger als, mm -hmm. als grote industrienatie dat dat heel sterk werd uitgeleverd, dat is veel minder geworden. Het is niet, er zijn geen grote optochten met. met, met, met, met, met, met uh, hoe noem je dat? Spandoeken, Spandoeken leuzen, van, leuzen uh, 6 Nee, dat, dat, dat heb, je, heb je wel eens, maar dat heb je morgen. Voor, nee, dat, dat, dat is niet de sfeer die morgen wordt uitgedragen. Het is gewoon een rustige, wat lauwe, vrije nou, dag. Het is dus geen rustige dag. Omdat nee, dus Berlijn ook niet? Nou, Berlijn niet, maar Frankfurt ook niet. Dus, morgen ook zo. dus er zijn een stuk of vijf steden waar rechts naartoe gaat. Dus de neonaties. En daar komen dus links ook. En ja. daar krijg je dus de, de, daar gaat het tegenover elkaar staan. Ja, maar de, de gemiddelde Duitse ervaart de dag... Gewoon als een prettige vrije dag om uh, lekker nou ja, dat, buiten nou op een terrasje te dat is zitten. Goed. Nee, nee, kijk. Bijvoorbeeld mijn, mijn, mijn vriendin is Duitser, die ontvluchten staat. Um, omdat, Vanwege ook die, ja, die van, potentiële om, om, rellen? Absoluut, ja, ja, absoluut. Het is natuurlijk, Kijk, vandaag Koninginnedag, daar kan je ook ontvluchten als je geen zin in hebt. Dan denk je, maar dat doe je niet omdat je... Om, nou, je doet eigenlijk hetzelfde. Omdat je hetzelfde. Als je dat zou willen ontvluchten, zou denk je, ik heb geen zin in dronken mensen. Dat is natuurlijk in Berlijn ook zo. Alleen... Um, uh, uh, het, het symbool wat ze hebben is totaal anders. Hè? Hier lopen ze met uh, de plastic kroon op hun hoofd. En, en, en daar hebben ze de, de, de, de tegels uh, in hun rugzakje om te gaan gooien, zou ik maar zeggen. De, of dat, althans, dat is die, die, die linkse beweging die ja. dat doet. En, en, en als je daar gewoon zin gimmigen. in hebt. En een, maar uiteindelijk komen ze ook op hetzelfde neer. Het zijn grote groepen mensen die uh, uh, op een bepaalde manier um, uh, de sfeer in zo'n stad bepalen. Als je daar geen zin in hebt, dan ga je gewoon naar buiten en dan zeg je. Um, ik heb geen zin in dronken mensen, dus wat dat betreft is het precies hetzelfde. Het is vergelijkbaar met elkaar, alleen dan, zal de sfeer morgen ja, grimmiger ja, zijn... Ja, ja, dan die ja. vandaag in ja. Amsterdam is Als je geweest. geen zin hebt, ga je gewoon weg. Dus, uh... Maar je hebt uh, ook muziek meegenomen... die, die uh, linkt uh, naar die, ja. naar die uh, jaarlijkse rellen in uh, onder meer Berlijn... van een groep die heet Schelben. Mm. Wat voor groep is dat? God, die is al heel oud. Ik, ik, ik, ik, toen ik hierheen ging, toen vroeg aan mijn vriendin... wat, is nou, wat zou jij nou, uh, wat, wat, associeer jij met 1 mei? Zij is West-Berlijnse. En dat was het eerste wat ze zei. Uh, de Rauhhaus Song. Dat is een lied uit begin jaren zeventig. Uh, dat is helemaal dat sfeertje... wat ook bij onze koning van 33 jaar geleden heel goed zou passen. Het gaat over een bezet ziekenhuis, Bethaniën uh, ziekenhuis in Kreuzberg. Mm -hmm. En daar zitten ze in. En er wordt door de politie worden er ze eruit gehaald met um, traangas. En dat willen ze niet. Dat zingen ze nu over. Actie, harde actie. De Rauchhauszong door Toon Steine Scherben. Ja. Heulen. Das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? Sowas was ähnliches, er einer. Das Betanien wird besetzt. Wird auch Zeit, sagte Mensch, Meier stand ja lange genug leer. Ach, wie schön wäre doch das Leben gibt, es keine Pollys mehr. Doch der Einsatzleiter Brüllte träumt den Mariannenplatz, damit meine Knüppel gerade genug Platz zum Knüppeln hat. Doch die Leute im besetzten Haus, hätten, ihr kriegt uns hier nicht aus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich, mit und fest und muscht aus Kreuzberg raus. Der Senator war stinks. Die CDU war schwer empört, dass die Typen sich jetzt nehmen, was ihnen sowieso gehört. Aber um der Welt zu zeigen, wie großzügig sie sind, sagten sie, wir räumen später, lassen sie erstmal drin. Und vier Monate später stand in Springers heißen Blatt, das Georg von Rauchhaus hat eine Bombenwerkstatt. Und die deutlichen Beweise sind zehn leere Flaschen Wein und zehn leere Flaschen können schnell zehn Mollis sein. Leute im Rauchhaus rieten, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt auf endlich Schmeckt und reißt und moscht aus Kreuzberg raus. Letzten Montag war Menschmeier in der U-Bahn sein Sohn. Wir wollen das Rauchhaus räumen, ich muss wohl wieder zu Hause wohnen. Ist ja irre, sagt Mensch Meier, sind wir wieder einer mehr. In unserer zweizimmer wohnung und das Betanien steht wieder leer. Sag mir, eins, haben die da oben Stroh oder Scheiße in ihrem Kopf. Die wohnen in den schärfsten Willen, unser Eins im letzten Loch, wenn die das Rauchhaus wirklich räumen, bin ich aber mit dabei und hau den ersten Bullen, die da auftauchen, ihre Köpfe ein. Ich schreie laut. Ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Speis doch erst nicht mit und breist und marsch aus, kreuz berghaus. Und wir schreien laut. Ihr kriegt uns hier nicht raus. Luna, Helco Span. Nu hoorde de Duitse groep Tornsteinisch Schaben met de rauchhaus Song. Meegenomen door mijn gast van vannacht, Merlijn Schoneboom. Al jarenlang is hij correspondent in Duitsland. Hij schreef onder meer voor de Volkskrant. En als auteur werkte hij ook mee aan een reisgids voor gevorderden over Berlijn, de stad waar hij woont. En binnenkort verschijnt ook zijn boek Waarom We Ineens van de Duitsers houden. We begonnen dit gesprek uh, natuurlijk bij de, bij de gebeurtenissen in Amsterdam. Vandaag de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Je vertelde hoe de Duitsers ons graag zien als, als blij koninkrijk. Um, en je zei ook: ja, de Duitsers willen eigenlijk geen monarchie terug. Nou, zei René van dit huis bij die collega's van de ARD-televisie dat zij enige jaloezie bespeurde bij de ard collegas En. Um, uit onderzoek dat in Nederland gepubliceerd is een paar dagen geleden... blijkt dat 20% van de Duitsers wel degelijk voelt voor zo'n monarchie. Dus die uh, uh, sentimenten, die leveren wel. Die gaan verder dan dat het alleen maar een mooi sprookje is. Ja, natuurlijk is dan 80% er niet voor. Hè. Dan moet je natuurlijk wel even, even, als je het even omdraait. Maar het is inderdaad, inderdaad zo dat er... Een grote fascinatie voor is. Op het moment dat er voor gekozen zou moeten worden, is het duidelijk dat, dat er absoluut geen meerheid uh, voor is in Duitsland. Omdat de monarchie wordt. Geassocieerd met wat ze zelf hebben meegemaakt. Eh, 1914. Keizer Willem II, die de Eerste Wereldoorlog begonnen is. Ja, Dat die is het land ook uitgezet. Is, is doorgegaan naar in Nederland. De in, precies naar Nederland ging, omdat hij hier als enige nog uh, asiel kreeg. Dat is natuurlijk iets wat, uh, wat, voor hun, uh, wat voor hun associatie is met hun laatste monarch. Dat is een uh, hele bittere. Um, de laatste er ervaring, want vanuit de Eerste Wereldoorlog... kwam uh, de, de spanningen van de jaren 2030 uiteindelijk de Tweede Wereldoorlog. Dat gevoel, weet iedereen, dat dat te maken heeft met dat Eerste... Uh, met, dat, met, dat, met, dat, uh, met dat Keizerrijk. Ja, dat Keizerrijk maar, heeft het uiteindelijk Duitsland uh, niet veel goeds gebracht. Nee, toch maar, beschrijf je in nou, je boek... Ik, wou net, ik het inderdaad, want dat is inderdaad typisch... want ik was inderdaad heel erg daarom... Was ik dus, wanneer was dat twee jaar geleden, was ik ontzettend uh, uh, verrast. Dat toen was er het huwelijk van de achter-achterkleinzoon uh, van die Willem II. Um, uh, uh, Georg Friedrich heet hij vol, volgens mij, um, Von Preußen. Uh, dat is de, de, de, de directe uh, afstammeling en hij zou ook de nieuwe keizer zijn, mocht Duitsland een monarchie uh, worden. Ja. Ik was verbaasd dat zijn huwelijk, door ten eerste was het door de Berlijnse tv-zender, maar via de Berlijnse tv-zender op alle deelstaatszenders werd het uitgezonden en bereikte een miljoenenpubliek daardoor in Duitsland. En had het ook. Heel veel mensen hebben daarnaar gekeken, naar het huwelijk van die man. Ja, dus die Georg was ineens een soort idool. Niemand kende hem. Het is een heel onbekende man, maar er was duidelijk te merken dat er een enorm verlangen was naar wie is die familie wie is die man die nu de, eigenlijk de directe opvolger zou zijn... van, van, uh, van onze laatste keizer... En de toen, altijd goed voor de, voor de onderbuik... die schreef ook, dit is onze keizertrouwdag. Het was net na William en Kate. Hè? De, en, en de Duitsers wilden ook, ze wilden ook. En dat hadden ze bij Georg en Sophie. Hadden ze dat Zo heette zijn vrouw Sophie. Sophie van Hessen, ook een prinses. En, en dat werd enorm werd uitvergroot. Maar feitelijk wist niemand... Uh, wie die man eigenlijk was. Dus wat kreeg je op de keurige ARD en in de FAZ? Kreeg je grote artikelen? Vang, kreeg je grote artikelen? Wat is eigenlijk dat huis van keizer Willem II? Is het eigenlijk allemaal wel altijd zo slecht geweest? En daar kreeg je een. een nou ja, ik, ik noem dat in, in mijn boeken uit ook. Een duidelijk hernieuwde interesse van waar komen we eigenlijk vandaan? En kunnen we het ook is een keer gaan bekijken zonder die enorme last van dat wat er nagekomen is. Ja, want dat staat voor het nieuwe Duitsland, waarover jij schrijft in het boek. Ja. Dat is ook een van de redenen, uh, schrijf jij, waarom wij van Duitsland kunnen gaan houden hier in Nederland. Uh, uh, Duitsland heeft zichzelf heruitgevonden, als het ware. En durft ook die last van het verleden een beetje van zich uh, weg te schuiven. Nou, dan moet je even de ondertitel van het boek erbij noemen. Want die is tussen haakjes, maar ze daar zelf van schrikken. Ja, van het feit dat wij ineens ja, van ze houden. Ja, ja, ja. <laughs> dat, ja. Is natuurlijk, dat hoort er altijd bij. Het is, eh, kijk... Eh, um, um, kijk Duitsland is in een nieuwe fase terechtgekomen, dat is duidelijk. Dat heeft, het heeft met veel verschillende dingen te maken. Maar op internationaal gebied is het heel duidelijk de eurocrisis geweest. Die Duitsland in een nieuwe... Uh, Toppositie in Europa heeft gebracht. Nou, dat, uh, uh, je kan het een nieuwe leidersrol, nieuwe macht noemen. was het en, heel moeilijk mee wat, hebben? Heel moeilijk, precies, want met die nieuwe macht komen alle oude angsten terug. En, in Europa. Ook. In Europa en dat gevoel. En in Duitsland van, zelf. Absoluut. Nieuwe macht en oude angsten, dat is het dilemma waar, waar Duitsland op dit moment mee worstelt. En die worsteling zie je bij heel veel thema's terug. Dus ook. Bij, bij, bij, bij zaken waarvan je denkt, van, nou, is dat nou allemaal zo ingewikkeld? Zoals zo'n uh, von Preussen-familie, uh, waarbij je zou zeggen... daar kunnen we toch allemaal heel ontspannen over doen. Dat is toch gewoon een leuk, grappig uh, koningshuis, uh, uh, formale koningshuis. Er zit altijd dat element bij... Um, uh, dat is ooit fout gegaan. Hè? Dus, dus, maar dat dus, die discussie überhaupt gevoerd wordt... Ja, het is en dat Duitsland die, die leidersrol ja. in die eurocrisis wel op zich neemt... Ja. ook met de nodige terughoudendheid, maar ze doen het wel... Nou ja. zegt dat ook iets over het feit dat, dat Duitsland zelf bewuster is geworden? En dat wij als Nederlanders ons daarom graag spiegelen aan de Duitsers... waar wij vroeger natuurlijk... N wij denken eh, dat de ze ja, ja, ja, dat, dat is, is ons beeld. Dat, ja. Ja, is ons ja. beeld. Het, kijk, Duitsland is eh, economisch gaat het heel goed. We hebben net al gezegd, er zit wel een schaduwzijde bij... Maar het is zo, politiek uh, uh, steken ze opeens hun kop uit. Dat moeten ze ook. Uh, Merkel lijkt het nu ook te willen doen. Hè? Maar ze heeft natuurlijk te maken met allerlei uh, twijfels in het land zelf. Dus ze heeft zijn, he, dat is de overweging die ze ook heeft. Maar in, inderdaad, het uh, is een heel andere fase dan uh, direct na de eenwording het geval was. Want toen... Uh, waren bij dit soort uitingen van, van, uh, van nieuwe historische interesse in zichzelf... was dat gelijk, uh, werden daar hele felle discussies bij gevoerd. van Wordt dit gevaarlijk? Kunnen we over Frederik de Grote... de oude grote 18e, 18e eeuwse koning praten... zonder dat we zelf ook weer machtswellustig worden? Dat is nu voorbij. In de eurocrisis zag je op talkshows werd er opeens over uh, de pruisische moraal die we hebben. Namelijk de zuinigheid, de gehoorzaamheid of de, de, de, de, de soberheid. En dat werd niet meer als een belasting gezien... maar als een positieve eigenschap. En dat zijn, dat zijn inderdaad interessante... Uh, interessante uh, uh, wisselingen in hoe, uh, hoe in Duitsland over het eigen verleden gepraat wordt. En ja. waarom waarderen wij dat kennelijk in Nederland? Want je zou zeggen dat die angst voor dat grote, machtige Duitsland in dat kleine Nederland er nog altijd in zou zitten. Hè? Ja, Al zijn ja, we inmiddels ja. 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Ja, a, a moet, moet ik wel, ik bedoel, het is wel heel duidelijk, Duitsland presenteert zich niet. Als het grote machtige nee, daar zijn ze dat, dat heel veel. in. Dat, maar dat is ook echt zo. Dat is iets wat. Maar ze zijn in, het in, wel. In Spanje en Griekenland natuurlijk heel sterk. Ja. Nu, dat is het beeld met die, met die nazi-snorretjes. Maar dat is, als je in Duitsland zelf woont komt dat zo anders over. Dat is, het is, daar hebben ze een heel andere kijk op, dit soort dingen. Het is niet zo dat daar een soort machtswellust achter zit. Nee, dat niet. En maar dat, ze dat, zijn dat wel bewuster geworden. Absoluut. Ze en durven wij, hun eigen verleden ja. makkelijker onder ogen te zien. En wij Tuurlijk. vallen daar kennelijk voor. Nou, oké, okay, Nederland, Nederland projecteert. En dat geeft ook helemaal niet. Dat doen de Duitsers ook op ons. Kijk... Um, uh, toen de Europese Unie uitgebreid werd... toen daar de, de Balten, de Letten en de Roemenen op een gegeven moment ook nog bij zullen komen... merkte hij ook in Nederland waar voelen we ons nog uh, verwant mee. Met, met, met welk, land, welk land komt het dichtst bij onze waarden in de buurt? En dan blijft er uiteindelijk toch maar heel weinig over. We maken grap over de Finnen, maar goed, dat zijn nu de Finnen. Maar ook de Duitsers. En in, dat merk je ook op dit moment in, in de politiek. De, Duit, de Duitse en Nederlandse politiek hebben veel overleg gevoerd de laatste tijd. Omdat er komt nu ook een EU-top in Kleef uh, op 23 mei. Kijk, uh, en uh, ja, dat was geen EU-top. Een, een top tussen Merkel en Rutte in Kleef. Ja, precies. Nou, en een beetje hoe vaak. Ik bedoel, Rutte was zo vaak. De, uh, en de uh, vorige verkiezing, die vorige uh, kabinet, de, de Jager die was ook redelijk vaak in Berlijn en die zei ook... Ja, de Duitsers hebben ons nodig, want we willen hetzelfde... maar wij durven het nog iets harder te zeggen in Europa. Goed, dat soort bondgenootschappen in de politiek... dat is iets anders dan dat wat in, gewoon in, in Nederland nu te merken is. Dat je een projectie hebt... die Duitsers zijn niet uh, per definitie de slechte rikken. We kunnen ons daar ook meer mee identificeren dan met de Balten of de Letten. Maar ook met de Spanjaarden op dit moment, bijvoorbeeld. En, en dat is een omslag die je ziet. En daar voeg ik ook nog aan toe... dat, dat uh, uh, Nederland natuurlijk sinds 2002, 2005... een beetje geschokt is over dat er in ons land... ook dingen fout kunnen gaan. Dat het ook Politieke altijd moorden, Politieke moorden, populisme. En dat verandert natuurlijk ook de blik op jezelf. En dan kijk je ook misschien wat makkelijker naar, naar zo'n groot buurland die denkt van hé, hey, die hebben hun problemen met de eenhoording bijvoorbeeld of met andere zaken die dus ze hebben hebben ze misschien niet zo slecht opgelost en ze hebben bijvoorbeeld geen groot populisme gekregen dat merkte je onder links Nederland heel sterk dat daar, dat daar duidelijk werd gekeken um, uh, uh, misschien kunnen we daar nog wat aan hebben uh, en dat zie je op meerdere punten zie je dat en waarom schrikken die Duitsers daar dan zo van? Is dat alleen maar omdat ze in een positie gedwongen worden... waar ze uh, het moeilijk mee hebben, historisch gezien? Ja, die leiderspositie bijvoorbeeld? In het dagelijks leven is het gewoon heel simpel. Ze zijn niet gewend. Op het moment dat jij met Hitler-snootjes gaat rondlopen... is dat gewoner... Dat kennen ze. Dat kennen ze. Als jij gaat zeggen, ik vind jullie zo leuk... moet je op een, op een Duits feestje doen. Dat doe ik regelmatig. Dat is de grootste provocatie die je kan Als jij maken. tegen een Duitser zegt, je bent zo leuk. Ik vind, wij, vinden, nee, wij vinden jullie leuk. Dat heb ik vaak gedaan. Dat vond ik heel grappig. Want het eerste reactie is... nee, nee, nee, we zijn helemaal niet leuk. Maar, dus, het is een heel gekke, gekke reactie. Die, die, ja, ja, je moet het absoluut een keer proberen. Ik ga het eens uitproberen. Ja. Maar waarom zei, is het dat zo diep verworteld... in, in, ja. in, in het Duitse karakter? Op het moment dat je naar, naar, vroeger naar buitenland ging als Duitser... kreeg je altijd te horen... Dat je een slecht verleden had, ja, dat de, de fiets van opa. De onmiddellijk van de terug opa. moest nee, maar nu zijn <laughs> mensen, dus ook mensen van jouw generatie, ja. die hebben dat nog steeds. Kennelijk, die zijn nog steeds nou misschien niet van je overtuigd, maar ermee opgevoed met het idee van laten we maar stil zijn, laten we maar bescheiden zijn, want wij hebben een zeer besmet verleden. Ja, en niemand ja, houdt dus daar is, een, is van een bewust. Ons. Nou goed, is bewust mijn generatie, dus dus ik ben zelf 39, maar de mensen onder mij die zijn, die gaan er wel die hebben. Is heel, bijvoorbeeld mijn vriendin, Duitse, die heeft heel duidelijk geen enkel behoefte... om uh, een, een schuldbesef op haar schouders te, te nemen. Dat heeft ze helemaal niet. En al haar vrienden ook niet. Het is maar je vriendin is jonger. Die is iets jonger, ja. Mm -hmm. um, um, en dat ze hebben haar vrienden ook niet, zo midden dertig. Um, dat is een heel duidelijke breuk met de generatie die daarvoor is. Maar het neemt niet weg dat als ze naar Amsterdam gaan... Uh, althans tot voor een paar jaar geleden, dat ja. er toch nog wel eens uh, uh, rapjes... Uh, en die kunnen voor Nederlanders heel onschuldig uh, bedoeld zijn... maar die, die komen dan, kunnen wel uh, onaangenaam overkomen als je zelf 35 bent... en je hoort opeens uh, zo'n grapje over die fiets. Bijvoorbeeld. Ja, dat, dat, dat kan dan toch tot een schrikreactie leiden. Dat, dat, dat, dat kan, ja. Waarom hou jij eigenlijk van Duitsland? <laughs> en, en van een Duitse dus ook? Nee, goed, kijk, bij mij is het absoluut... het dat, dat ene is een journalistieke boektitel... Um, ik, als je in een land woont, dan gaat... Kijk, ik, ik moet eerlijk toegeven, ik kwam natuurlijk voor Berlijn. Ik vond Berlijn een, een, een stad die alles had wat Amsterdam niet meer had. Heel simpel. Mm -hmm. um, dat hebben heel veel Nederlanders die in, in Berlijn wonen. Uh, dat was de directe aanleiding. Er was bij mij ook... Ik, ik werkte in de cultuurwereld lang. Nederland heeft in de cultuurwereld heel moeilijk gehad. En we hadden het idee in Duitsland, wat cultuur stelde nog iets voor? Hè? De, de, daar werd niets gelijk op bezuinigd. Klopt ook. Um, er was een, een bepaalde vorm van intellectueel debat die ik heel prettig vond. Dat vonden dingen die, die ik prettig vond. Maar op het moment dat je in een land leeft... Uh, zeg je natuurlijk niet zelf meer... Uh, um, ik hou van jullie, ik projecteer daar helemaal niet. Het is een beetje provocerende titel wat dat betreft. Want, want als je ergens woont, dan zie je gewoon... de, de, de zoals je ook als in Nederland woont, dan zie je de voor- en de nadelen. En dat heb ik in, in Duitsland heel sterk. Ik bedoel... Alleen en, en, en mijn vriendin, daar kan ik je hard op uh, vertellen. Die heeft eigenlijk alle clichés van, van de Duitsers, heeft zij niet. Uh, ze heeft humor. Hm, heel, heel heel duidelijk. Je kunt echt met haar lachen. Ze, ze kan echt met haar lachen. Oh ja. En ze is behoorlijk uh, direct, heel, zelfs directer dan de Hollanders. En dat zijn de meeste Duitsers niet. Dus kijk. Voor mij geldt het niet. Die, die, die, de, dus als ik jou eh, zo hoor, dus... is alles wat jouw vriendin niet heeft ook meteen wat je een <laughs> beetje stoort aan de Duitsers. <laughs> natuurlijk, die clichés, natuurlijk. Kijk, als je in, in, in zo'n land woont, is het ook heel prettig om, om je heel erg over op te winnen. Dat ik vroeger in Nederland ook, dat heb ik nu in Duitsland ook. Um, dat neemt niet weg dat, dat er um, journalistiek gezien inderdaad een heel interessante ontwikkeling in Nederland uh, gaande is. De laatste acht jaar. En, en, dat, en dat is um, duidelijk te zien dat Duitsland een andere rol vervult in Nederland dan de slechte Is het ook niet, dat, een heel kwetsbare, is... Is het niet een kwetsbare liefde, vraag ik me af. Want uh, we, we, we kijken een beetje op nu naar Duitsland. Hè. We, we zien toch veel verwantschappen. Maar we zijn ook economisch uh, in hetzelfde spoor aan het lopen. Nu ja. moment dat wij in een situatie terechtkomen... Ja. als de, de Grieken of de Spanjaarden of misschien zelfs de Fransen... Ja. kan die vriendschap ook snel wel weer ja. eens omslaan. Ja. ja. Dat is, exact, dat is exact wat ik ook beschrijf. inderdaad. Ja, dus de belangen lopen nu parallel. Op het moment dat die belangen uit elkaar lopen... op economisch en politiek gebied... dan gaat zo'n vriend of zo'n zo politiek en economisch liefde... dat zal dan heel snel weer een, een, een negatief randje krijgen. Dat is absoluut zonder enige twijfel. En zou dat Daarom... ook weer zijn een weerslag krijgen... Op de, op de persoonlijke verhoudingen tussen Nederlanders en Duitsers? Ja, Want Nederlanders heel gaan eens heel graag op vakantie naar ja, Duitsland. Liever dan in Frankrijk? Ja, ja, ja dat, dat zijn... Dat, dat... Vraag ik me af. Dat is een heel goede vraag. Dat zullen we gaan zien de komende jaren. Dat is iets. Kijk, deze fase is, is nieuw. Dat je nu zo 2012, 2013 zie je dat, dat daarom is dat gevoel kun je nu zo beschrijven. Hoe dat verder gaat, dat is een goede vraag. Ik denk niet dat, dat, eh, dat het gelijk weer terugvalt in dat oude eh, patroon. Want daarvoor zijn de. Is een ontwikkeling in Nederland en Duitsland alweer veel verder gegaan. Dus dat, dat zal iets dat dat fenomeen wat je nu in Zuid-Europa ziet, dat zie ik hier niet zo snel uh, dat je opeens meer met met met met dat, Nee, we zijn dichter bij elkaar gekomen. Dat, en dat, absoluut. Die ja. posities die ja. blijven ja. ook als we ja. economisch misschien ja. verschillende belangen zouden maar gaan, je moet wel krijgen. Altijd, keek, ik, ik pleit, laten we, wel heel duidelijk... ik pleit absoluut niet voor een... Um, ook zeker in het boek niet... voor een niet-kritische omgang met Duitsland. Het boek is heel kritisch. Um, uh, juist om... Er wordt veel geprojecteerd en het is heel goed. En nou, daar wil ik in het boek ook duidelijk maken wat het land nou precies, uh, wat er nou precies gebeurt. Wat zijn de ontwikkelingen die daar nou echt plaatsvinden, die verder gaan dan alleen de projectie van Nederland. Ja, precies. Net zoals de Duitsers dingen op ons projecteren, exact. doen wij dat op de Duitsers. Exact. En jij wil het ware Duitsland nou, wat ja, dat betreft inderdaad. laten zien. <laughs> We praten straks verder, Merlijn Schoonenboom. En uh, ik ben ook benieuwd naar jouw ervaringen in Berlijn. Want daar heb je een reisgids over geschreven samen met anderen. En daarom ben ik ook benieuwd naar de ervaringen van ons. Luisteraars in Berlijn. Misschien heeft u er gewoond. Misschien kent u er mensen. Wie weet heeft u wel een geheim type om een bezoek aan Berlijn nog mooier te maken. Bel ons dan op 0800-1121. Mail naar casaluna Of Twitter met hashtag casaluna. Zo dadelijk hier op Radio 1 een nieuwe aflevering van het hoorspel De Spin. En straks na 1 bent u weer van harte welkom in ons huis van de maan. Dus graag tot straks. Ik. Ik. ik. ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Dat is jij. CRV. De NTR presenteert... De Spin. Een radiokrimi in 70 delen. Geïnspireerd op de IRT-affaire. Ik denk dat de morgen minister... ...is een heel klein... alles volgens het boekje... binnen dat team zijn met ons gebruikt... ...aflevering 22... ...amsterdam... ...altijd weer Amsterdam... Hey, goeiemorgen. WT of koffie. Ju... Trompenberg had van arm in opdracht gekregen... te achterhalen wie er achter International Storage BV zat. Er was iets met een openstaande rekening. Wat sta te kijken? Waarom ben jij vannacht gebleven? <lacht> Niet omdat ik dronken was. Nou, een beetje wel. Trompenberg had zichzelf kwetsbaar gemaakt. Door de liefde. En omdat jouw ontbijtjes beroemd zijn. In de mijnschacht. Het <laughs> is niet. Niet slim natuurlijk. Maar als we alleen maar dingen doen die slim zijn... wordt het leven wel heel erg saai. Hé. Hey. Ben jij klaar dan? Ik hoef niet meer. Goed ontbijt is belangrijk, Noor. Ik heb gegeten. Um, Sherman? Wat? Ik wil op mezelf gaan wonen. Hoezo? Gewoon. Je bent hier meer dan welkom, dat weet je. Ja. Ik, ik wil gewoon op mezelf zijn. Heb je er geld voor? Kan ik niet voor jou werken? <laughs> voor mij werken? Daar heb je toch helemaal geen tijd voor? Jij moet trainen. Mijn lievelingsfiscalist. Hey, je hebt wel goed geslapen. Uh, prima, dank je. W wat doe je hier? Op een schietbaan? Ik, uh, ik ben bezig geweest met International Storage. Ik heb twee namen voor je. Verhaaf en Lagarde. Ja, en de derde? Er zijn drie namen. Ja, uh, de derde ken ik niet. Uh... Ik, ik kan contact opnemen met Lagarde. Ik heb liever niet dat je haar erbij betrekt. Ja, dat maakt het wel lastig, Armin. Lagarde is niet iemand die je voor dit soort zaken lastig wilt vallen. Zie je dat? Allemaal in de binnenste cirkel, behalve deze. Ik heb de neiging na een paar schoten naar rechts af te wijken. Hé, hey, nou jij. Oh, wow, ik, ik heb nog nooit geschoten. Ik zal toch een keer moeten. Ja, maar dat is echt niet iets voor... Kom op. Voor... Hé, hey, lul. Het doel zit op de achterste muur. <laughs> ik, ik, ik heb hier echt geen talent voor. Nee, ik wel. Maar ik mis het talent om namen te vinden... Pijper! Uh, excuses, ik werd wat opgehouden. Geen probleem. geen probleem. Groot terrein, hoor. Projectontwikkeling in volle glorie. Huh. Het is nog maar het begin. Wat hier is opgespoten is 15% van het totaal. 15%? Dan hebben we het hier over tientallen miljoenen? Hm. We moeten dus praten over de verdeling van de eerste tranche. Hm. Ik dacht aan het volgende weekend. Dat is een korte termijn. Bijder dat iedereen kan. <laughs> op mijn jacht. We eten wat, varen wat en ondertussen verdelen we de buiten. Kun jij ervoor zorgen dat iedereen er is? Uh, Dank je, jongen. Hoeveel zitten deze keer in dat busje? Hey, let even op, stoplichten. Hey. Als we nou een pijlzendertje in die lading hadden, hè? Jacqueline vindt het trouwens ook beter... als Sherman zich alleen nog maar met importeren bezighoudt. Dat moet ik eerst met mijn informant overleggen. Stel dat hij beloftes heeft gedaan. Ja, ja, ja. Hé, hey. hey, shit. Shit, waar is die dus nou? Jij zit ook zo te lullen, man. Oh, nou heb ik het gedaan. Wie zit er achter het stuur? Ja wat, links, rechts? Uh, probeer rechts maar. Oh oh, daar! Links! Oh. Man, één pijlzendertje. Die voorkomt een hartaanval. Oké, okay, cinco. Ah. Zes. Aha, uh -huh. Ruby. en dat is 700.000. Het is een miljoen. Dus... het is een miljoen. Is, geloof je compa? Het is beter dan ja, als samen, we samen tellen? Samen tellen, ja. je weet zelf. Ik ga verbellen. Nou, bij mij. Klopt het allemaal? Ocho. Ja, ja, natuurlijk. Zijn het Oké, wat je ziet. Oké. Ja, weet je het zeker? Oké. Okay. De mazzel. Dus. Yes. Het is. Hé, het klopt zwaar. Tot de laatste cent. je een biertje? Ja, lekker. No hard feelings? Hé, hey broeder, Met een miljoen op zak? De helft is wel jouw boete. Dat is hetzelfde geld. <laughs> ai, ai, ai. <laughs> Wat lach je nou? Echt typisch iets voor een makamba om daarover na te denken. Makamba? Ik ben tevreden. Jij? Zo tevreden als een kanaak met een zendeling in de kochtpot. <laughs> Ja, bedankt. Was te kort. Dat vergeet ik niet. Iedereen heelt van jou. Na, na, na, na. Stil nou even, straks horen ze ons. Ga toch op? Goeie stasje hoor. Allemaal groothandels in de buurt. Een busje valt hier niet op. Ik moet pissen, Witse. Alweer? Nou, ja, mijn blaas. Die is van slag, denk ik. Daar, daar op de hoek. dan kan ik er wel even uit straks brengen ze de helft van de lading door naar een andere plek en dan missen we dat. Man, wat je hiervan. Ben jij dat? Nee. Joker, Zet me even bij een telefoonsel. Oh, nou kan het wel. Niet zeiken, hoor. Fietsen. Zeg, ik heb weinig tijd, maar. Heb jij Saskia's rapport gezien? Nee. Vier onvoldoendes. Vier! Ze heeft een drie voor wiskunde. Kut. Veel te veel met dat gedoe in die sportschool bezig. Vorig rapport had ze één onvoldoende en nu vier. Ik zal met op praten, maar ik moet nu. Jij. Zal ik, uh... En als dat niet gebeurt, dan komt ze gewoon weer permanent bij mij wonen. Slim zijn. Verstandig zijn. Als iemand daar goed in was, was het Joke wel. Ze had gelijk. Ze had altijd gelijk. Wat hebben we daar een hekel aan? Aan mensen die altijd gelijk... hebben. Elga. Better. Vooral omdat hun gelijk vaak zo beperkt is. William, wat leuk dat je nog komt vandaag. Ik, ik had afspraken. Je vader is er. Hij wacht in je kamer. Je hebt het goed voor elkaar. Dank je, Jacques. Je moet een aantal goede klanten hebben. Vaste klanten? Tuurlijk, anders is dit niet vol te houden. Weet je zeggen dat je je spankracht niet eh, overschat? Nee hoor, nee. Het is dus tegenwoordig snel, sneller, snelst bij me wel eens zorgen. Nou, ik zeg je net, ik overschat niks. Het gaat niet om jou, het gaat om je klanten. Ik kan me nog herinneren dat er een groot verschil was... tussen klanten met nieuw geld en klanten met oud geld. Ik weet niet of ik je nou nog volg. Ik zag laatst op de BBC een programma over winnaars van de loterij. Fascinerend. Ja? Hoezo? Er waren twee soorten winnaars. De spraakzame en de wat minder spraakzame. De spraakzame waren hun geld kwijt. Die liepen te klagen. Het was de schuld van de bank, van familie, van iedereen... behalve van henzelf. En verrassend vaak waren dat mensen die geld niet gewend waren. Misschien is dat wel genetisch bepaald. Het zou kunnen, maar goed. De minder spraakzame mensen hadden hun geld nog. Goed beheerd, links en rechts wat weggegeven... Maar de essentie was, ze hadden een idee wat ze wilden met hun leven. De lange termijn is bepalend in het mensenleven. Je had het moeten zien. Nogmaals, chapeau met je kantoor, jongen. Ga liggen. Wat? Waarom? plat. We zijn hier niet alleen, verdomme. Wat doe je? Ja, zie je die auto, die zwarte? Huh? Kut, juist. Twee man. Wat doen ze? Zitten en kijken. Net als wij. Tch, waarom zou die de steeds van Armin Oost in de gaten houden? Dat ja, ligt daar van vermogen aan hars. Ik haar gerippen. Heeft dit in zijn hand? Dat is een porto. Oh. Wacht. Wacht even. Het stelbusje is uitgeladen. We hebben foto's van de locatie. Ik goed, verdomme domme politie. politie. Wachten. Wie weet verplaatsen ze het spul. Amsterdam? Weet jij wat dat betekent? Dat onze ingang bij de directie door Amsterdam kan worden opgepakt. U hoorde onder meer... Hein van der Heijden, Fred Goesens en Sanne den Hartog. Regie, Chris Baajema...